Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Lod met het NOS Journaal. Het aantal bevestigde coronabesmettingen in de VS is de 20 miljoen gepasseerd. Op 9 november werd de grens van 10 miljoen besmettingen overschreden, Wat betekent dat de toename van het aantal besmettingen... nog veel sneller gaat dan in het begin van de coronapandemie. De VS is het zwaarst getroffen land. Er vielen daar tot nu toe bijna 350.000 doden vanwege corona. In het noordwesten van Frankrijk is sinds afgelopen nacht een groot illegaal feest aan de gang. Volgens Franse media zouden er zo'n 2500 mensen aanwezig zijn. Toen agenten wilden ingrijpen keerden de feestgangers zich tegen de politie. Aanwezigen bekogelde agenten met stenen en flessen en een politiewagen is in brand gestoken. Het is de politie nog niet gelukt om het feest te beëindigen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt het te vroeg om uitspraken te doen over het wel of niet toestaan van vuurwerk bij volgende jaarwisselingen. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad herhaalde vandaag zijn oproep om vuurwerk blijvend te verbieden. Hij is tevreden over de jaarwisseling. De druk op de zorgsector was minder dan andere jaren. Ook Grapperhaus is tevreden. Hij stelt dat bijna alle Nederlanders zich tijdens Oud en Nieuw goed aan de coronamaatregelen en adviezen hebben gehouden. De minister beaamt dat er wel illegaal vuurwerk is afgestoken, maar volgens de politie zijn excessen uitgebleven. De gemeente Den Haag doet onderzoek naar een demonstratie in Duindorp gisteren... waar niet iedereen zich aan de coronamaatregelen hield. Op videobeelden is te zien dat tientallen mensen dansen, zingen en geen afstand houden. De beelden leidden tot veel verontwaardiging op sociale media. Het leek voor veel mensen meer op een feest dan op een demonstratie. De demonstratie ging over het behoud van de vreugdevuren en was bekend bij de gemeente. Het weer, het blijft bewolkt met aan de kust kans op een bui. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Lokaal wat kans op nevel of mist. Morgen is het zo goed als droog met wat ruimte voor de zon... en er worden 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort... heb je een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. En je raadt nooit waar die mensen heen gaan. Naar Ziet. Heb je klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis. En luister naar Ziet. Welkom! vingers zitten er allemaal nog aan. Jullie horen het al. Ik heb een goed feest gehad. Ik hoop jullie ook namens C-It de allerbeste wensen op deze 1 januari 2021. Het klinkt nog een beetje onwerkelijk. Maar het is echt waar. De c it mix. Twee uur lang. De beste knallers uit 2020. Het enige wat goed was, hè? Alleen het enige. DJ J.K. DJ Dion Sidney. Twee uur lang. Op jouw C-FM. the evening so far. Ride it, to toe Ride it, ride it, it's my soul Ride it, ride it. Let me feel you Let me feel you, let me feel you You're ah. better No, I've been here a thousand times Sessions. De Megamix 2020. DJ Dion's Denny. Here live in the mix. Zowat so 1 na 10 uur. DJ JK. You're breaking me. I'ma go like